Rijkswaterstaat bekijkt vandaag met onderwatercamera's hoe groot de schade is aan de stuw in de Maas bij Graven. Daar botste donderdagavond een binnenvaarttanker tegenaan in de mist. Doordat de stuw kapot is, daalt het waterpeil tussen Graven en Sanbeek. Bij Gennep zijn 18 woonboten scheef komen te liggen. Syrische rebellengroepen dreigen het bestand op te zeggen... als regeringstroepen doorgaan met het schenden van de wapenstilstand. Er zijn berichten over nieuwe bombardementen en beschietingen. Al zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... dat het staakt het vuren voor een groot deel wordt nageleefd. Volgens de rebellen vecht het leger ten noordwesten van de hoofdstad Damaskus door. In Friesland zijn twee mensen zwaar gewond geraakt bij het karbit In Broeksterwoude werd iemand geraakt door een deksel van een melkbus... Het slachtoffer liep zwaar hoofdletsel op. In een andere plaats in Friesland raakte iemand gewond toen een melkbus ontplofte. Die persoon raakte gewond aan een been. De Utrechtse politie heeft twee jongens van 17 en 18 opgepakt in verband met de autobranden. In Utrecht gingen de afgelopen twee avonden en nachten meerdere auto's en scooters in vlammen op. Ook de identiteit van een derde verdachte is bekend. Hij wordt binnenkort ook gearresteerd, zegt de politie. Vannacht werden ook in Soest, Woerden, Den Haag, Nooddorp, Veen en Os auto's in brand gestoken. Het weer blijft op de meeste plekken bewolkt en mistig. Het is 2 tot 8 graden. Tijdens de jaarwisseling vannacht is het bijna overal droog met temperaturen rond het vriespunt. Morgen gaat het regenen in de Limburgse heuvels en op de Hoge Veluwe kan ook natte sneeuw vallen. Dit was het. En ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Mensen, goede wensen, kaarsen branden, geven de handen. Het is door de eeuwen een altere vrein. Het zal weer vrolijk kerstfeest zijn, rinkelen de bellen, kinderen vertellen, van de lieve kerstman met zijn zee: sterren die verlichten vrolijke gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee.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 om een kerstboom te gaan kopen, want het scheelde weer een cent. Het fijnste van het kerstmistvieren, was die boom te gaan versieren. En dan zongen we heel zacht, met mijn moeder stille. Oh, nee. Ja. Oh no! Ieder mens, daar moet je altijd in geloven. Dat is met kerst toch ieder wens. Vrij.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 Alsjeblieft dan beginnen. Kom, we zingen samen met elkaar. Met z'n allen samen. Lampjes hangen weer voor de raam. Ja, dat had ik hier. Elk jaar weer. Want je weet, het is weer mijn herkest. Oh, oh, oh. Vrolijk kerstfeest allemaal. bring you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 Op CFM antwoord en ik zeg tot ziens. Er is op heel de wereld geen plekje zoals daar. Je voelt je echt gelukkig. daar is nog geen gevaar. Soms is het net een sprookje of een tegenwoordig. Verdien de deuren gaan we over. Je voelt je daar.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 dan wens jullie allemaal fijne dag.